uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Middelbare scholieren krijgen met ingang van komend schooljaar geen aparte rekentoets meer. De landelijke toets verdwijnt definitief en rekenen wordt weer een onderdeel van wiskunde en andere vakken. De Tweede Kamer heeft tegen een plan gestemd van onderwijsminister Slob om een ander rekenexamen in te voeren. De partijen noemden het bestaande examen een afrekentoets. Ze vinden dat de aandacht moet gaan naar het verbeteren van het rekenonderwijs... en niet naar het beoordelen van de rekenvaardigheden via een aparte toets. Een scholiere uit Gouda is overleden aan meningokokkenziekte, dat meldt de GGD. Het meisje werd zondag opgenomen in het ziekenhuis. Iedereen die intensief contact met haar heeft gehad is benaderd door het ziekenhuis of de GGD. Hoe oud het meisje was en op welke school ze zat is niet bekendgemaakt. De meningokokkenbacterie is besmettelijk, al is de kans klein dat mensen ziek worden na besmetting. Maar gebeurt dat wel, dan kan dat leiden tot hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging. Jaarlijks lopen 140 mensen de ziekte op en ongeveer 20 van hen overlijden eraan. Turkije heeft acht militairen die in 2016 naar Griekenland zijn gevlucht op een terrorisme lijst gezet. Er is ook een beloning uitgeloofd van 5,6 miljoen euro voor hun uitlevering. De militairen vluchten na de mislukte staatsgreep in juli 2016 en volgens Turkije zijn ze betrokken bij die coup tegen president Erdogan. Vandaag ontmoeten de Griekse premier Tsipras en de Turkse president Erdogan elkaar in Ankara. De landen staan op gespannen voet met elkaar vanwege onder meer territoriale kwesties in de Egeïsche zee. Een fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren is terug in de Tweede Kamer. Ze was sinds oktober met ziekteverlof. Nu ze terug is, keert Tieme's vervanger, Christine Teunissen, terug naar de Eerste Kamer. Het weer droog, maar bewolkt. Morgen af en toe regen en maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De aantal files neemt langzaam weer af. Op de A2 Amsterdam Den Bos nog wel 9 kilometer file tussen Breukelen en Utrecht. 20 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam 10 minuten vertraging bij de aansluiting met de A10. Vijf minuten op de A9 Amsterdam Alkmaar tussen Aalsmeer en Bathoeverdorp. En 10 minuten extra reistijd richting Den Helder op de A9 tussen Akersloot en Heilo. Op de A10 knoop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 bitme van zandvoort I'm to Internet dew punt simple sound for it now with every day it gets better it gets better are you Fourteen. She's right. will change from hand grenades You love another psychopath sitting next to you You love another murderer sitting next to you You think gonna get this sitting next to you But after all I've said, please don't forget